Jelle Seubring met het NOS-journaal. Egypte gaat TikTok verbieden... tenzij het binnen drie maanden een strengere moderatie invoert. Het sociale media-platform zou nu niet voldoen... aan de morele en sociale standaarden die in het land gelden. Al jarenlang worden voornamelijk vrouwelijke TikTok'ers... uit de middenklasse vervolgd... voor het schenden van Egyptische familiewaarden. Lokale mensenrechtenorganisaties spreken van klassediscriminatie. Door te dreigen met een verbod op TikTok hoopt Egypte naar eigen zeggen de gepubliceerde inhoud op het platform te verbeteren. Zweden, Noorwegen en Denemarken maken samen zo'n 500 miljoen dollar vrij om Amerikaanse wapens te kopen voor Oekraïne. Het geld is onder meer bedoeld voor raketten voor een Patriot luchtafweersysteem. Dat moet Oekraïne helpen om Russische luchtaanvallen tegen te gaan. De Amerikaanse president Trump zei vorige maand dat de VS wapens zal leveren... maar dat andere NAVO-lidstaten ervoor moeten betalen. Nederland maakte gisteren bekend ook 500 miljoen te investeren in een Patriot-systeem. De politie heeft negen relschoppers opgepakt die zich misdroegen... tijdens het feest rond het kampioenschap van PSV afgelopen mei. Bij het stadion in Eindhoven braken hevige rellen uit. Relschoppers gooiden toen met stenen en vuurwerk naar agenten... Veertien mensen van de politie raakten gewond. De aangehouden ruilschoppers zijn tussen de 22 en 49 jaar... en werden herkend op camerabeelden. Er moet een onafhankelijk integriteitscentrum komen voor de sport... dat zegt staatssecretaris Tiele... na aanleiding van een interview met een atleet die te weinig steun kreeg bij de Atletiekbond... nadat ze slachtoffer was geworden van grensoverschrijdend gedrag. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport... wil dat het onafhankelijke centrum er op korte termijn komt. Het weer in het midden en noorden van het land stevige buien. Vannacht op veel plekken droog en dan een graad of 13. Morgen ook droog en flink wat zon bij 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van ZFM Jazz. Good morning, good morning We've danced the whole night through Good morning, good morning to you Good morning, good morning It's great to stay up late Good morning, good morning to you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 You I said, Good morning. Sing, the sun is shining. Good morning. Hear the sing. It's great I, to stay up late. Good morning, good morning to, to you. When the band began to play, the stars were shining bright. Now the milkman's on his way. It's too late to say good night. Good morning, good morning, sunbeam. Een heel goedemorgen. Welkom bij Set of Mijn naam is Jeroen van Sluisdam en vandaag heb ik het programma samengesteld en presenteer ik het. Ook een hartelijk welkom aan al onze luisteraars buiten Zandvoort, want die zijn er natuurlijk ook. En voor een buitenlandse luisteraar, a very welcome for our foreign listeners um, to set m jazz. And I will continue in Dutch, but be welcome and enjoy the music. We gaan verder in het Nederlands, zoals ik net zei. Um, en deze uitzending veel aandacht voor Latin jazz, samba, bossa nova. Maar voordat ik eraan ga beginnen, heb ik eerst nog wat om daar uh, ja, lekker uh, naartoe te werken. Arroy Aftap. Een Pakistaanse zangeres die als eerste een Grammy Award heeft gewonnen. Ze combineert jazz, folk, pop met oude, um, oude muziek en gedichten eigenlijk uit haar land. Het album heet Night Rain. Het komt uit 2024. En het nummer wat ik ga draaien heet Whiskey. Aroy aftap. heavy and rests on my shoulder cause you drink too much whiskey when you're with me your head gets heavy and rests on my shoulder cause you drink too much whiskey you Met whisky. We gaan naar de traditionele jazz. We gaan naar Ben Webster en Johnny Hodges. Een album opgenomen rond 1961 met uh, live nummers. Het zijn de complete 1966, 1960 sextet jazz cellar sessions. En daarvoor ga ik draaien. I would be there. Ben Webster, Johnny Hodges. Ja, dat waren Ben Webster en Johnny Hodges. Ik ga ondertussen het volgende nummer alvast opstarten... want het is een heel lang nummer. En dat is een nummer van Chick Corea en Herbie Hancock. Zij hebben een live concert gedaan... dat is opgenomen met de titel... An Evening with Chick Corea and Herbie Hancock. Het is opgenomen in 1979. En daar ga ik het nummer De Hoek van draaien. Het is een nummer wat 13 minuten duurt... dus dat is iets te lang voor deze uitzending. Uh, maar gaat u in ieder geval genieten hiervan... Ja, zoals gezegd, dit nummer duurt te lang helaas om helemaal te draaien. De hoek van Chick Corea en Herbie Hancock. Ik ga verder en ik had vandaag meer Latin op de lijst staan. En natuurlijk denk je dan aan Stan Gets, um, Antonio Gobim, Astrid Gilberto. Maar die komen voorbij, maar ik dacht ook aan vele anderen... die op hun manier de Latin hebben vertolkt. En de eerste die ik klaar heb staan is Kenny Barron... En Kenny Barron is natuurlijk een, uh, een pianist. En hij heeft een album gemaakt dat heet Sambo uit 1993. En het interessante hier is dat hij geen uh, saxofoon, geen trompet erbij heeft. Maar puur zijn piano en uh, natuurlijk een bas en percussie, uh, gitaar en drums. En dat maakt het weer een hele alternatieve manier van uh, Latin Jazz. Het nummer wat ik gedraai heet Gardinia, Kenny Barron. U heeft geluisterd naar Gardenia van Kenny Barron... van het album Sambo uit 1993. Ik ga verder met George Adams en het Don Pullen Quartet. Het album heet City Gates, komt uit 1983. En u gaat erop horen George Adam op tenorsax... Don Pullen op piano, Cameron Brown op bas... Danny Richmond op drums. Het is een album uit hun, uh, de periode dat zij op hun hoogtepunt waren. En het nummer heet Samba For Now. George Adams met Don Pullen. Thank you. Adams op fluit en Dompolen op piano. Samba voor nou. Bij een programma over latin jazz hoort natuurlijk ook Desafinado en ik heb voor deze keer een uitvoering gekozen van Charlie Bird. Het album heet Homage to Gobem. Gobim. Desafinado. Mm -hmm. Charlie Bird met Desafinado van het album Homage to Gobim. Ik ga verder met The Girl from Ipanema. Natuurlijk het beroemde nummer door Stengetz en de Astrid Gilberto. Ik heb er voor vandaag voor gekozen om er een vierluik van te maken. Dat wil zeggen vier uitvoeringen van Girl from Ipanema. De tweede uitvoering um, wordt van Felix Sinatra. Een hele andere uitvoering. En daarna heb ik er twee die heet The Boy From Ipanema. En dat is natuurlijk wel leuk. Waarom The Boy From Ipanema? Ik heb het opgezocht, want ik wist het ook niet. En The Girl From Ipanema wordt traditioneel gezongen door de mannen. Maar de vrouwen wilden dit nummer ook zingen. En toen is er een vrouwelijke variant van gemaakt. The Boy From Ipanema. En de eerste die ik ga draaien is van Peggy Lee... samen met Benny Goodman en de Tommy Dorsey Orchestra. En de tweede die ik daarvan ga draaien is van Diane Kroll... waarin zij het samen uitvoert met Rosemary Clooney... Dus het Vierluik, leuk, de girl from Ipanima tweemaal, en de boy from Ipanima. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça,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 Then a young when she walks she's like a that swings so cool and sways so gentle that when she passes each one she passes goes ah. Good Good the CFM, yes the girl from Ipanema door Frank Sinatra het nieuws van 11 uur komt eraan. We gaan natuurlijk zo direct door naar het nieuws van 11 uur met nog tweemaal The Boy From Rio, meneer. Can I tell her I love you? Yes, I would give my heart gladly. But each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at me. Tall and tan and young and lovely, the girl from Eponema goes walking and